Uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de proloog. Alles of niets of toch maar consolideren. En is voor tijdrijden talent nodig of valt het te leren? Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Duitsland, Zwitserland en Nederland is de politie bezig met een grote actie tegen een extreem netwerk. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel zouden de verdachten bomaanslagen hebben gepland om het politieke systeem in Duitsland te ondermijnen. De politie is bezig met het doorzoeken van woningen, werkplaatsen en gevangeniscellen van zes neonazies. In Nederland wordt in de buurt van Rotterdam een woning doorzocht. Daarnaast worden twee Duitsers en drie Zwitsers verdacht.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 Een jongen van 16 is vannacht overleden nadat hij uit een opblaasband was geslingerd. Die werd voortgesleept door een speedboot. Het ongeluk gebeurde gisteren bij Den Oever bij de Afsluitdijk. Volgens de politie sloeg de jongen tegen de kade of een paal in het water. Daarbij raakte hij zwaar gewond. De jongen is later in het ziekenhuis overleden.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 De Groen tunnel op de A10 West richting Den Haag is even dicht door een ongeluk. Omrijden kan via de Zeeburger Tunnel. En de A58 naar Vlissingen is nog altijd dicht bij Rilland door bergingswerkzaamheden. Ze 8 kilometer file. Omrijden kan het beste via de N59. De secondenwijzer als tegenstander. Zo dadelijk in de proloog.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 Vindt een dealer in uw regio op tempoor.com. Dit is Radio 1. De Vara. De Proloog. De Woeraan Goedemorgen. Het worden de dagen van de waarheid in de Tour. Alpenritten en vandaag een tijdrit. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. De stand van zaken, hoe is die? Ja, de stand van zaken is dat er uh, een flink aantal renners nu onderweg is. 23 man om precies te zijn in de tijdrit. De tijdrit dus over 32 kilometer met twee beklimmingen van de tweede categorie erin. Het grote nieuws van dit moment is trouwens dat uh, Jean-Christophe Perrault, de nummer 8 van het klassement, tijdens de warming-up, tijdens het uh, ja, verkennen van het parcours, gecrashed is, hij is uh, nu naar het ziekenhuis overgebracht. Voor onderzoek. En het is nog maar de vraag of hij straks van start kan gaan. Ook dat kan dus gebeuren in deze tijdrit. Die niet alleen twee lastige klimmen kent: twee klimmetjes tegen 6%. Ze zijn allebei zo'n beetje 6,5 kilometer. Maar ook dus twee afdalingen. En in die afdalingen, daar schuilt het gevaar. Ook voor de klasse Dat hebben we gisteren wel gezien. In die afdaling in de richting van Gap, waar Christopher Froome in de problemen kwam. Waar Contador bijna onderuit ging. Het kan allemaal gebeuren. Perot dus even naar het ziekenhuis gebracht. Ben benieuwd of die weer op tijd terug is om op de fietsen zitten. En ik kijk naar de tijden. De eerste man hier aan de finish moet nog binnenkomen. De snelste tussentijd na 6,5 kilometer is gereden door Jonathan Iver, Een Fransman die rijdt voor Sojassen. Gio, even heel kort het weer. Ik heb gekeken. Ik zag een zonnetje met een bliksemschicht voor de middag. Stel dat het onweer losbarst. De caravaan dendert gewoon door. Ja, de caravaan dendert vandaag zeker gewoon door. Uh, er wordt inderdaad regen voorspeld. Er wordt onweer voorspeld tussen 4 en 6. Nou, als je weet dat Bouke Mollema om half vijf start... De favorieten starten dus na vieren. Christopher Froem start drie minuten na Bauke Mollema. Als gele trui dragen dan weet je dat die... Vrijwel zeker onder slechte omstandigheden moeten rijden. Ik ben benieuwd wat dat allemaal voor invloed heeft. Zeker als je inderdaad dat akkerfietje met Perot nog eventjes in oogenschouw neemt. Het wordt dus uh, Link, het wordt oppassen. Jij houdt ons op uh, de hoogte tijdens deze uitzending. Tot straks, Gio. Ja, Parijs is dus nog ver, maar die tour lijkt al beslist. Christopher Froome, de Britse Keniaan, die kan bij wijze van spreken met losse handen de tour uitfietsen. Want 4 minuut 14, dat geeft hij toch niet meer uit handen. Wat kunnen we nog verwachten in de strijd om het geel? Egel van Kessel is voormalig wielerbondscoach. Goedemorgen. Goedemorgen. Kan ik met een gerust hart al mijn geld gewoon inzetten op Vroom? Uh, normaal gesproken wel. Hij is gewoon de sterkste renner in, uh, in deze Tour. Maar uh, zoals je al zegt, Parijs is nog heel ver weg. En dat kan van alles gebeuren, zeker met die weersomstandigheden. Het kan ook de komende dagen spelen, heb ik begrepen. Zijn ploeg is misschien uh, toch kwetsbaarder dan we al denken, bergop. En uh, ik zag gisteren wel een stuk een sterk verbeterde Contador. Dus het is nog niet gebeurd. Het is nog niet gebeurd, zo is het. Uh, vandaag dus die lastige tijdrit in het routeboek. Fietsenbouwer Gerard Vromen. goedemorgen. Goedemorgen. U bent nu bezig met mountainbikes, met het merk Open Cycle. Maar ook medeoprichter bent u van racefietsmerk Cervelo. Is zo'n tijdrit nou uh, ja, eigenlijk het decor en de plek om ja, je merk op de kaart te zetten? Het is natuurlijk wel, de tijdrit is uh, de plek bij uitstek waar uh, de fiets een groot verschil kan maken. Dus dat is wel uh, voor een uh, fietsfabrikant heel interessant. En dan zeker een, uh, een klimtijdrit met ook nog wat afdalingen. Dan wordt het natuurlijk uh, zo complex dat het, uh, dat het leuk is om na te denken wat, welke fiets nou eigenlijk uh, perfect is voor die omstandigheden. In de Tour in Frankrijk, Filemon Wesseling. Filemon, goedemorgen. Goedemorgen, ja, wij zijn uh, de tijdrit ontvlucht, zeg maar. Want wij ja. zijn uh, pad naar US. Kijken hoe die erbij ligt, of er al veel pens staan en uh, natuurlijk uh, kijken hoe, de, hoe het met de afdaling gaat. Maar uh, dat vind ik wel gelijk interessant, want Egon zit natuurlijk bij jullie in een studio. Zeker. Wij gaan die afdaling even, even testen, waar moeten we dan op letten? Oeh, meneer Van Kessel, <laughs> een tip voor Filemon. Ja, waar je moet letten, ik, ik kan me herinneren een afdaling daar uh, richting Aldewes destijds. En die was heel smal, met hele diepe kloven. Ik zat nog met de vader van, van Michael Boot in die auto. En die man die, uh, die had het echt heel benauwd toen. Dus ik zou zeggen, pas maar op. <laughs> het is erg smal daar. Kan het zijn. Maar ik weet niet welke afdaling ze nemen, dus het kan ook een andere zijn geweest. Maar jij ja, is zegt een tip voor Filemon. Ik, ik ga het doen natuurlijk uh, voor, voor, voor, voor Mollema en, en voor, voor Laurens Zendam. Want ik heb al afgesproken dat ik, als ik naar beneden ben, dat ik even bel met uh, de Rabobankloegleiding om, uh, om uitgebreid te vertellen wat mij is opgevallen. Filemon, Gio weet wel welke afdaling het is, toch Gio? zeker, het is de Col de Saren en dat is als je boven bij Alpe West nog even doorrijdt richting het vliegveldje, die helikopterlandplaats. En dan duik je naar beneden in de richting van Misouin. dat is een klein dorpje, dat ligt vlakbij dat stuwmeertje beneden aan de weg van Briançon naar Grenoble. En het is echt een verschrikkelijke afdaling en het gevaar zit hem vooral in de... De kuilen die erin zitten, want om het water dat van de berg naar beneden stroomt... om dat over die weg te laten stromen, hebben ze een soort ja, beken gemaakt... die dwars door die weg heen gaan. Vroeger lagen daar kasseien, dat hebben ze nu wel geasfalteerd. Maar het is een bloed- en bloedlinke afdaling. Oppassen dus, Filemon. Ja, ik ben er al wel eens op geklommen, die kant op, maar eraf nog niet. Dus, uh, nou ja, we gaan het zien. Hou ons op de hoogte, uiteraard. Willem Frank de Noot, uh, digitaal volger van de Tour, is er ook. Ja, en ik probeer eigenlijk al een beetje vooruit te blikken naar uh, Alpe uh, Morgen natuurlijk uh, uh, uh, op de agenda. Um, maar op Twitter gebeurt, er, gebeurt er eigenlijk heel weinig op Duwes. Ja, Of ik, ik mis het, of de mensen hebben daar geen bereik. Of in elk geval, nou ja, er gebeurt qua social media heel weinig op Al Behalve dan, uh, afgelopen nacht is uh, Gaby Zwaan, de kunstenaar. Wij hadden hem in de eerste ja. weken van de Tour hadden wij hem, uh, in de uitzending. Uh, die is afgelopen nacht heel erg hard aan het werk geweest... om een enorm kunstwerk te schilderen daar op de weg... met alle Nederlandse helden. De renners dus heeft hij daar op de weg geschilderd. En uh, vanochtend, vroeger was hij daar klaar mee. Uh, je ziet als het goed is nu op de site... Uh, zie je hem nog aan het werk in zijn hele hesje op zijn knieën. Uh, en uh, er is ook een fotootje. Daar zit hij dus op zijn werk, op de weg... Uh, met allebei zijn duim omhoog. Goed werk goed. dus van Gaby. Zo is het. Deproloog.vara.nl, daar is hij natuurlijk ook te zien. De Proloog. Ja, ik zei het al, er staat nog een aantal zware etappes op de agenda... maar toch lijkt Christopher Froome al zeker van die gele trui in Parijs. Volgens sommigen zit zijn geheim in zijn bloed. Een mysterieuze parasiet zou hem extra hard laten fietsen. Kortom, met een Bilharsia-parasiet win je de toer. Waar of niet waar? Aan de telefoon David Overbos, tropenarts bij de Travel Clinic... van het havenziekenhuis Rotterdam. Um, meneer Overbos, uh, het antwoord waar of niet... Ja, het lijkt me toch wel heel onwaarschijnlijk dat uh, die Bilhartia verantwoordelijk is voor een uh, betere prestatie in de Tour. Want een van de kenmerken van een chronische Bilhartia, ik zal zo uitleggen wat het is, is juist dat je moe, slap en akelig bent. En uh, ja, de, de, dat lijkt me niet echt een, een goede formule voor het winnen van een Tour. En mij ook niet. En, en die parasiet, wat, wat is dat precies voor ja, beestje? Ja, het is een, het is een, een, een parasiet die uh, in principe vanuit een slak uh, uh, in het water terechtkomt en dan uh, in hele korte tijd de intacte huid kan, uh, kan binnendringen. En dan gaat op, op, hij uh, op, op, op drift in het lichaam en verzamelt zich afhankelijk van het soort parasiet of in de bloedvaten van de darmen en de lever of in de bloedvaten van de nieren en de blaas. En uh, dan, die, die parasiet, dat is een, een, een mannetje-worm en een vrouwtje-worm. Die zijn niet eens zo klein. Die zijn een, een paar millimeter, die kun je dus ook echt met het blote oog zien. Die, die wonen in die bloedvaten. En die leggen daar de hele dag door eitjes, uh, honderden per dag. En uh, die eitjes die gaan uh, ja, op, op tocht om dat lichaam weer te kunnen verlaten, om zich verder te kunnen voortplanten. En uh, die eitjes die komen of in, in de ontlasting terecht wanneer het bij de darmen is... of in de urine terecht wanneer het bij de nieren is. Nou, en als je dan in dat water of je ontlasting of je urine laat komen... dan zoeken de larfjes die daaruit komen weer een slak op... en dan heb je daarmee, zoals dat heet, de cyclus rondgemaakt. Ja. Heel erg ingewikkeld, desondanks 200 miljoen mensen in de wereld die het hebben. Ook in Kenia. Maar er zijn ook medicijnen voor? Ja, en dat is een vrij simpele therapie die je kunt geven. Dat is een geneesmiddel wat je eigenlijk als een soort van één hapskrekker geeft. Je doet het één dag, behandel je. En het gros van de mensen is dan beter. Er zijn inderdaad wel mensen die daar, niet, die daar niet goed op reageren, die dus niet beter worden. Maar dan wordt vaak nog een tweede kuur of een kuur met nog iets anders gegeven. En dan gaat het ook wel over. En, en ja, toch is het zo dat ten eerste mensen die, die niet de hele dag in dat water zitten eh, vaak niet zo'n hele ernstige infectie hebben. Dus daar dan ook niet echt veel, veel last van kunnen hebben. En eh, de mensen die dus een chronische, langdurige infectie hebben, ja die zijn toch vaak slap en moe. En die gaan dan toch, ondanks die medicijnen, eh, niet harder fietsen? Nou ja, dat lijkt mij minder waarschijnlijk dat dat het geval is. De pillen zelf hebben geen invloed op je prestatie in, in, in de goede zin. En, en de ziekte zelf dus ook niet. Dus ik denk inderdaad dat, dat de kans dat hij dat de tour wint door zijn bilharzia eh, behoorlijk onwaarschijnlijk is. Niet waar dus. Hartelijk dank David Overbos, tropenarts bij de Treffelkliniek Clinic van het Havenziekenhuis in Rotterdam. Gio Lippens, jij ziet Lieve Wester ja, nou ja, hij staat klaar bij het startpodium, maar uh, hij zal zo meteen moeten vertrekken. Kwart over elf precies, dan uh, gaat hij weg voor zijn tijdrit. En uh, de Nederlands kampioen, Ja, het is niet zijn specialiteit hoor, het uh, tijdrijden op zo'n geaccidenteerd terrein. Hoewel, hoewel, hoewel, vorig jaar in uh, Parijs-Nice was hij toch uh, de grote verrassing in maanden. Op een aankomst die nou ja, wel vergelijkbaar is met de twee klimmen die ze hier hebben. Klimmen ook van de tweede categorie. En daar uh, was hij eigenlijk iedereen te sterk af, ook alle klassen. Mannen, maar ik ben benieuwd uh, wat hij vandaag gaat doen. Of hij ook uh, voluit zal gaan. Want uh, laten we eerlijk zijn. Dit is niet helemaal zijn terrein. Het is ook niet helemaal uh, zijn tour. De Nederlands kampioen tijdrijden. Die zoals uh, geschreven wordt. Zoals uh, waarover gesproken wordt. Die in gesprek zou zijn met Astana. En daar een contract van twee jaar zou gaan tekenen. Voor de komende seizoenen. Westra dus uh, straks uh, onderweg. Hij is nu uh, vertrokken. En dan kijken we nog steeds naar die tussentijden. Daar zien we nog steeds dat Iver snel is. We zien dat. Zwijn Tuft, de man die ooit tweede werd op een wereldkampioenschap tijdrijden, echt beduidend langzamer rijdt. Die rijdt bijna 3 minuten en 55 seconden langzamer dan Iver... bij het tweede meetpunt na 20 kilometer. En Nederlanders, ja, van Nederlanders nog weinig uh, gehoord. We weten in elk geval dat uh, de, de Tom Velers dat hij onderweg is. Die rijdt ook een van de langzaamste tijden van allemaal. Die rijdt zelfs het allerlangzaamst op het eerste meetpunt. En daar lag hij al 2 minuten en 47 seconden achter de de man die op dit moment daar de snelste tijd heeft, Stuart O'Grady. Maar dit zijn allemaal mannen waar we de rest van de dag niet veel rekening mee moeten gaan houden. De echte tijdritkanonnen die komen nog in actie. En de klassementsmannen dus laat in de middag als het waarschijnlijk hier spookt en regent en dondert en bliksemt. Nog altijd bij mij aan tafel Ego van Kessel, voormalig bondscoach van het Nederlands wielerteam en Gerard Frome. Oprichter van racefietsmerk Cervelo en tegenwoordig dus bezig met mountainbikes met zijn bedrijf Open Cycle. Meneer van Kessel, we zeggen allemaal, dit is zo'n beetje de dag van de waarheid. Hebben we het bij het juiste eind? Ik denk het wel. Ik, uh, en tijd is altijd, uh, dat is de waarheid, dat is de rit van de waarheid. Het geeft aan hoe het met de conditie van een renner staat. Hij moet het helemaal alleen doen. Het is natuurlijk ook wel een specialiteit, moet ik erbij zeggen. Niet elke uh, klassementrijder is een echte specialist. Maar als je het verleden van de betrokken renner kent. Hè, in dit geval uh, Pakje Mollema. Is een, normaal gesproken een man zo rond de tiende stek in tijdritten. Soms in sommige koersen wel eens wat korter. Als die vandaag top 5 rijdt, wat zonder meer zou kunnen. Ja, dan gaat hij echt nog wel. Uh, dan gaat hij zeker op het podium kunnen eindigen. Maar dan niet op één? Ik zeg al, het hangt van heel veel uh, dingetjes af. Het, alles is mogelijk. Hè. Ik bedoel, het is pas voorbij als we zondagavond in Parijs finishen. Maar normaal gesproken denk ik dat we heel heel blij moeten zijn met een top drie plaats. Gerard Frome, uh, een beetje een atypisch rit hè, is het. Uh, twee klimmetjes, twee keer dalen. Uh, wat voor fiets is dan ja, het best? Een gewone of toch die tijdritfiets? Ik denk het beste is wat er tussenin zit. Maar dat leveren niet zoveel fabrikanten aan hun ploegen. Maar het beste is een aerodynamische wegfiets. Is, ik denk dat daar geen twijfel over mogelijk is. Je, je, zelfs op een klim is aerodynamica nog belangrijk. Maar het belangrijkste bij de klim is toch dat je, dat je op je fiets zit zoals je gewend bent bij het klimmen. Dus daar heb je absoluut een, een wegfiets van nodig. En um, als je dat dan combineert met aerodynamische buizen en alles... dan kun je dus het, uh, het beste van twee werelden hebben. Maar goed, er is eigenlijk maar één ploeg. Uh, en dat is niet omdat ik nou toevallig ooit zoveel heb opgericht. Maar er is Bye. maar één ploeg die daar de beschikking tot heeft. En dat is uh, Garmin. Maar gelukkig voor de andere ploegen maakt Garmin vaak slechte beslissingen... als het gaat om welk materiaal ze kiezen. Dus ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen. Oh, denkt u dat ze vandaag dan niet op die speciale fiets uh, zitten? Ik denk een aantal wel en een aantal niet. David Miller denk ik dat hij de, de perfecte setup zal hebben. Maar goed, die gaat ook de tijdrit niet winnen. Want uh, het is toch wat te bergachtig voor. Maar het is wel de slimste renner die, uh, die rondloopt. Dus die zal het wel goed voor elkaar hebben. Misschien talentski ook. Maar goed, die staat ook wat te ver achter om nog uh, potten te breken. Maar uh, ja, dus... Uh, en uh, goed, uh, ik denk dat... Uh, ik bedoel, nu uh, heeft uh, Belkin ook wel een, een half aerodynamische fiets, zullen we zeggen. Dus dat, uh, dat is ook wel, uh, wel in orde. En, en de Contador ook wel. Ik denk dat eigenlijk uh, qua materiaal vroem in de nadeel is op deze rit. Oh, ja, waarom? Nou, omdat hij eigenlijk alleen maar de keuze heeft tussen een, een wegfiets... die helemaal niet aerodynamisch is, of een tijdritfiets, die, die wel redelijk is. Omdat dus hij, hij die gulden middenweg niet heeft. heeft. Hij heeft geen fiets voor, uh, die, die ertussenin zit. Dus, maar goed, daarentegen heeft hij weer uh, vroem. Ja. Dus dat, uh, dat, dat zal hem ook wel wat opleveren. Hij heeft vroem, dat is dan wel weer zo. Uh, uh, uh, kan het materiaal uh, je Tour ja, breken of maken? Ja, dat, als het dicht genoeg bij elkaar ligt. Iedereen kent nog wel uh, de Tour de France die Le Monde uh, won... omdat hij een uh, tijdritstuur had en een, uh, en een helm. En uh, Vignon had alleen een paardstaart. Ja. Uh, dus het is uh, wel een beetje een mythe geworden. Maar het is natuurlijk wel waar. Dus als het op acht seconden aankomt, dan kan dat zeker. Ik denk niet dat het op deze rit... Op op acht seconden aankomt. Ik denk ook niet dat het vandaag uh, beslist wordt. Ik denk echt dat uh, twee keer op de West en die afdaling in de regen... dat Contador daar alles gaat proberen en alle bochten verkeerd gaat aansnijden... totdat uh, vroem uh, ergens in de, in de bomen hangt. En of dat lukt of, uh, of Contador uh, ligt zelf in de bomen. Dus ik denk dat het sowieso... Uh, dat, dat, dat het vermogen maar wel goed is. Uh, of Vroom hangt in de bomen of Contador. Dus, uh, ja. dus dat is op zich wel oké. Okay, maar ik ben het wel met Egon eens dat we heel blij mogen zijn als er één... Nederlander op het podium staat... en mensen die roepen dat er twee komen, dat is uh, volledig onmogelijk. Ik denk dat we heel, heel blij mogen zijn als, uh, als Mollema niet vierde wordt. Meneer van Kessel, wat is nu wijsheid uh, de, de komende dagen? Um, consolideren of gewoon zeggen van uh, verstand op nul... en toch proberen um, ja, wat hoger te komen voor zover dat nog kan? Ja, ik denk voor, uh, voor Mollema zal het vooral uh, consolideren zijn. Uh, het is, uh, hij is nog een vrij jonge renner, ook nog, hij is nog maar 26 geloof ik. Ja. En de beste tijd begint meestal pas tussen de 27, eh, begin het pas en het duurt tot je 35, zeker voor etapperrenners ook. Um, misschien dat Ten Dam, eh, gisteren wat mindere dag, maar dat is wel een man met heel veel inhoud, dat weet ik ook vanuit het verleden. Kijk, die zou misschien iets een keer kunnen proberen. Die zou misschien als tweede man kort in het klassement, dat zie ik ook vaak gebeuren bij ploegen, dat die wordt ingezet om in aanval te gaan. Of in ieder geval de, de, de concurrent het heel moeilijk te maken. En dat in combinatie met de weersomstandigheden dat die er waarschijnlijk aankomen... dat kan toch nog wel een verschil geven, hoor. Maar het is allemaal speculeren. Wie is er het best in slechte weersomstandigheden? Nou, ik, ik, ik denk dat Mollema best een aardige daler is. Dat zag je gisteren ook trouwens, hè? En dat was nog maar droog. Maar Mollema is toch een, een onbevangen jongen. Die komt helemaal uit het niets. En uh, ja, die, heeft, die, die is, Mollema, is, on, is Mollema. Die is zichzelf. Je denkt wat min... Ja, dat is wel een hele slimme jongen overigens, maar... Ja, maar bars hij... van, van dingetjes die wellicht wel moeten... Die, die waarvan mensen zeggen dat moet je doen, dat doet hij dan juist weer niet. Nee, ja goed, ik, ik, ik, ik, ik heb me meegemaakt in zijn allereerste buitenlandse wedstrijd... en het was zo'n bijzondere jongen en uh, dat is zo gebleven. En laten we wel wezen, op het allerhoogste niveau moet je gewoon, moet je gewoon bijzonder zijn. En hij is bijzonder. Um, hoeveel heeft hij te vrezen van Conte doen? Tot gisteren dacht ik niet zo heel veel... Maar ik vond de toch gisteren best wel een aardig indruk maken. En eh, ja, dat, dat, dat zie je pas vanmiddag na die tijdrit. Dan, dan weet je wat, toch wel wat meer. En dan moet ik er wel bij zeggen, ik ben het met Gerald Vroom eens. De komende dagen zijn ik nog veel zwaarder. Maar als het inderdaad zo is dat de laatste tien renners bijvoorbeeld vanmiddag in de regen rijden. Met die lastige afdalingen in die twee beklimmingjes Of na die twee beklimmingen. Dat kan toch nog wel een heel verschil brengen hoor. En dan kun je toch wel een klein beetje een voorbode zien wat daar komen gaat. Uh, Gerard uh, Fromen, de, de, de regen en materiaal. Ja, je, moet, je bent natuurlijk altijd afhankelijk van wat er uit de lucht valt of juist niet. Kan je daar een beetje op voorbereiden? Nou, op voorbereiden? Je kunt natuurlijk wel... Uh, ik bedoel, het belangrijkste is eigenlijk bandenspanning. Dus, ja. en, en daar uh, er zijn nogal wat renners die uh, graag... Gewoon de manningspanning zo hard mogelijk zetten. Wat niet, uh, niet slim is. Ook niet als het droog is, maar als het nat is al helemaal niet. Dan heb je gewoon niet zoveel grip. Uh, maar ik ben het wel één van eens. Dat, en ik denk ook daarom dat op de West is ook wel wat regen voorspeld. Dus ik denk dat, uh, dat de regen inderdaad een grote invloed kan hebben. Je zag gisteren al dat uh, als Vroom even van zijn stuk wordt gebracht... Hè, want hij, hij zat achter die crash van uh, Contador, Nou, de volgende vijf bochten zagen er ook niet uit... Nee. Um, en ja, dat is misschien wel uh, precies waar Sky zwak is. Dus je zag het ook bij Wiggins in de Giro. Dat ze mensen hebben die ze perfect klaarstomen... om uh, uh, drie keer per dag uh, uh, uh, via de radio te horen wat ze moeten doen. Of drie keer per minuut. Uh, maar in een afdaling heb je niks aan je radio... en je hebt niks aan je ploeggenoten. En als je dan zelf wat gaat nadenken, dan uh, gaat het niet altijd goed. Dus ik denk dat dat uh, ook is waar mensen me op gaan aanvallen. En in de tijd nou ja, hoef je niet op aan te vallen. Maar als het regent inderdaad en in die afdalingen zijn... Uh, zijn erg trekkie. Dus uh, ja, daar, daar verwacht ik nog wel wat. Gio Lippens. Ja, ja. Tijden. tijden aan de finish. De eerste vijf man zijn inmiddels hier binnengekomen na 32 kilometer in dat dorpje Georges. De trein stopt er in elk geval wel. De grote weg komt er langs, maar verder gebeurt er helemaal niks. Ja, vandaag, vandaag finishplaats van de klimtijdrit in de Tour. Jonathan Iver, de Fransman, 28 jaar oud. Hij heeft de beste tijd van allen tot nu toe. Chris Boekmans van Vakantse DCM rijdt daar 1 minuut en 53 seconden achter. En dan worden de verschillen heel erg groot hoor, want we zien Bazaïev zien we daar op een derde plaats, 3 minuten 23, Swijn Tuft op 3 minuten 38 en Mouravjev op 4 40, geeft aan dat de verschillen dus enorm groot zijn in deze zware tijdrit. Ik kijk nog even of er wat bijzonders gebeurt onderweg, kijken of we daar nog Nederlanders tegenkomen. We weten in elk geval dat O'Grady de Australiër op het eerste tussenpunt, voorlopig nog steeds de snelste tijd heeft. Marcel Kittel kwam daar trouwens als vijfde door, dat is niet eens zo slecht van Kittel en Albert Timmer is daar dan de beste Nederlander achtste voorlopig op die uh, tussentijd. Maar ja, hoeveel man zijn er binnen? Het zijn er niet veel daar hoor. Er zijn er op dit moment nog maar 39 gestart. Het wordt een hele lange dag hier. Niet alleen voor die renners, maar ook voor ons. En wij wachten op de volgende die gaat binnenkomen. En Gio Tomvelers nog uh, onderaan bungelend? Uh, Tomvelers ook onderaan bungelend. Na 13 mannen die doorgekomen zijn na 20 kilometer. En uh, daar heeft hij al 5 minuten en 52 seconden achterstand zeg. Potverdorie, dat is nog wat. De Tour de Filemon. Dag Filemon, goedemorgen wederom. Hallo. Waarom lach je? Wat zeg je? Waarom lach je? Ja, ik was lachen om die Tom Veders, want die heb ik al een paar keer nu gesproken in de Tour. En ik vraag het even, ja, vind ik dat niet vervelend? Er stond ook een tijdje natuurlijk helemaal onderaan het Algemeen klassement, het officiële klassement, Maar ja, het, het regeert hem echt geen ene hol. Hij heeft er gewoon voor om, om kittel en denk naar de spreek te brengen, dat is zijn werk. En dat doet hij verder helemaal niet moeilijk over als hij onderaan staat. En wij hebben zo'n oranje klassement dat we bijhouden. We hebben ook de oranje lantaarnen. Dus We hebben echt hele kekke oranje zaklampjes. Nou, die kom ik dan elke dag echt bij hem brengen. Of die nog steeds uh, als la laatste in het klassement staat qua Nederlander. En uh, dat vind ik allemaal wel mooi. Maar uh, het interesseert hem ook helemaal, helemaal niks. Je zei al, uh, ik praat dan veel uh, met hem. Um, hoe is de band met, met ja, zeg maar de Nederlandse pers en de renners? Ja, nou, dat, dat gaat weer echt lekker Nederlands. Dat vind ik wel mooi om te zien. Wij uh, zijn natuurlijk van het polder. het is een beetje gekken. Uh, jij hebt mij nodig en uh, jij hebt ons weer nodig. Nou ja, die band is dus heel erg, heel erg warm daardoor. Want je weet wat je, wat je van elkaar moet. En ik zat uh, gisteren zat ik even te kijken naar de Deense pers bijvoorbeeld. Uh, nou ja, die Vogelsang, dat is natuurlijk de Deense poprenner. Die kwam binnen bij de Astana-bus. Ja, dat was echt Koud en kil. Die journalisten stonden er een beetje zelf aafgieren omheen. Hij wist niet hoe snel hij die bus in moest. Ik heb nog een paar vragen die beantwoorden hij echt met, met twee woorden. Twee denkverwoorden, woorden, maar het kan ook één woord geweest zijn, want mij deed is niet zo heel goed de laatste tijd. Maar dat is echt een hele andere sfeer dan, dan, dan hoe de pers met zijn renners omgaat. Dat is... En het klinkt echt heel ranzig wat ik nu ga zeggen, maar het is een soort van, van een familie. En dat is ook het eh, gelijk hele moeilijk van wil hoor. Want eh, je staat elke dag er bij elkaar. Nou, ja, je vraagt ook even aan Lars Boom, hoe gaat het met jouw kinderen, Hoe wil die? opvoedtips tips van mij hebben, eh, even met zijn vriendin. Aan de andere kant eh, blijft het natuurlijk wel eh, de rollen, eh, de journalisten en, en de renners. Ja, die afstand is en, wel nodig natuurlijk ook af en toe. Ja, maar die afkant is ook aan de andere kant weer bijna niet te bewaren. Dus dat is wel. Ik, ik begrijp dat, dat Willem volgens mij ook met al die dopingperiode wel echt in een spagaat zitten. Want ja, eh, maar je wil wel dat mollen maar naar de streep naar jou toe komt rijden op zijn fiets om zijn verhaal te houden. En niet, niet bij de concurrent, zeg maar. Ja, en als hij jou mag en hij zegt: hé eh, hey, jongens, eh, vrienden, eh, ik kom hier even wat vertellen. Ja, dan ben je natuurlijk ook als journalist heel blij. Ja, ja het werkt dus... allebei. Ja, het mes snijdt aan twee kanten dan, hè? Ja, ja, en dat, uh, dat merk je eigenlijk elke dag in, in deze Tour de France. Nou, ik jij... heb even journalisten onderling. Dat zijn natuurlijk, uh, ja. aan de ene kant helpen die elkaar allemaal, maar het zijn ook concurrenten. Dus wat ik heel vaak meemaak is dat uh, journalisten dan tegen mij gaan praten over andere journalisten als die er niet bij zijn. Van ja, heb je die stukjes wel gelezen? Of de scoop van gisteren, ja, dat klopt toch helemaal niet. Terwijl ze aan de andere kant elkaar, uh, je, je kan aan elke journalist in Nederland kan je, of het nou de NRC is. Of de Volkskrant of, of de Telegraaf. Je kan, iedereen kan je tips vragen. Ze dus zullen je altijd helpen. Want jullie zitten toch in elkaar, uh, bij elkaar in het schuizen. Maar aan de andere kant ben je weer concurrent. Ja, je moet wel drie weken met elkaar door. Ja. ook. Ja. Hé, hey, Filimon, ik wens jou uh, nog een uh, goede reis richting Albdues. Ja, ik zie nu al de donkere wolken boven de bergen hangen. Nou, dat beloven wij een goedste onaf, morgen. Nou, dat uh, is niet al te best. Ik uh, wil natuurlijk graag morgen van je horen uh, hoe het weer daadwerkelijk daar is. Dankjewel. En uh, adem, hè? Adem, hè? Bijna half twaalf. Hier is Jan van de Putten met het NMS Journaal. Dit is Radio 1. In Duitsland, Zwitserland en Nederland is de politie bezig met een grote actie tegen een extreem netwerk. Volgens het Duitse weekblad Spiegel zouden de verdachten bomaanslagen hebben gepland om het politieke systeem in Duitsland te ondermijnen. In Nederland wordt een woning doorzocht in de buurt van Rotterdam. Een man die vorig jaar zijn vriendin wurgde met een riem... moet vijf jaar de gevangenis in. Ook krijgt hij tbs. De man uit Linden in Gelderland heeft bekend. Hij zei dat hij en zijn vriendin samen een eind aan hun leven wilden maken... en dat hij haar heeft gewurgd. Even later besloot hij zijn, zelf, zijn zelfmoordpoging te staken. Uit het museum in België zijn vannacht tientallen kunstwerken gestolen. Waaronder een schilderij van de Belgische schilder James Ensor. De totale waarde van de roof wordt geschat op 1,2 miljoen euro. En de man die de gemeente Dordrecht honderden brieven per maand stuurt... blijft daarmee doorgaan, ondanks een door de rechter opgelegde beperking. Van de rechter mag hij twee jaar lang maximaal tien brieven per maand... naar de gemeente sturen, maar de man trekt zich er niks van aan... en heeft in mei en juni zo'n 400 brieven naar de gemeente gestuurd. En daarmee heeft hij de maximale dwangsom van 100.000 euro bereikt. En dat zijn de hoofdpunten. Wijnand Swaan bij de ANWB heeft de verkeersinformatie. Er zijn problemen op de A10 West richting Den Haag in de Koentunnel. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Er staat file op de A8 vanuit Zaanstad. Voorknopend Koenplein 2 kilometer. En op de A10 Noord tussen de afrit Volendam en de Koentunnel 5 kilometer. Het mag duidelijk zijn, je kunt beter omrijden via de A10 Noord... voor het verkeer vanuit Zaanstad. En dat gaat dan via de Zeeburgertunnel. Op de A58 naar Flissingen zijn nog steeds bergingswerkzaamheden door een gekantelde vrachtwagen bij Rilland. Dat veroorzaakt file vanaf hoger heide 8 kilometer. De weg is dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. Het verkeer naar Zeeland kan het beste omrijden via de N59. De proloog. De vooraan lekkerhard. Zometeen, hoe ontdek je een tijdrittalent? Voyage. Gio Lippens. Gio Lippens oh, ja, is ook onze held. Ja, jij bent ook een held van ons Gio natuurlijk. Maar welke helden zie jij op dit moment uh, nog op de weg natuurlijk? Ja, ik zie uh, dat Tom Velers inmiddels is binnengekomen. En dat is dan de eerste Nederlander die hier over de streep komt. Uh, hij rijdt de langzaamste tijd van allemaal. 6 minuten en 10 seconden. Achter Marcel Kittel, die op dit moment de snelste tijd heeft gereden. is toch mooi, zo'n sprinter die zich in ieder geval even laat zien. Natuurlijk, de echte tijdrijders moeten nog komen. De specialisten, zeker op het gebied van de klimtijdrit, moeten nog komen. Maar Kittel heeft in ieder geval goed gas gegeven hier in deze tijdrit. Hij weet ook dat hij pas komende zondag, als de avondetappe daar finished op de Champs-Élysées... dat hij dan uiteindelijk weer echt explosief moet zijn. En ik denk dat hij vandaag gewoon eens even gebruikt heeft... om eens even lekker de benen even behoorlijk in te zetten... In te spannen, behoorlijk te testen en dan maar te zien te overleven in de komende dagen. Maar voorlopig gaat dat Kittel bijzonder gemakkelijk af in de bus, in de bergetappes. De tweede tijd dan van Jonathan Iver, zes seconden langzamer dan Kittel. En de derde tijd, dat is een Nederlander Albert Timmer uit de ploeg van Marcel Kittel, Argo Shimano. Hij staat voorlopig derde op 1-0-7. Maar Tom Velers dus, nog steeds de langzaamste... Nog steeds op die 6 minuten en 10 seconden. En dan kijken we toch eens eventjes naar wat de mannen mogen verliezen. Je mag 25% verliezen van de tijd van de snelste renner. Nou, dat weten we pas op het einde van de middag als alle grote mannen zijn geweest. Maar eh, als ik zo eens even kijk en eventjes die tijd zo rond de 50 minuten ga stellen... dan mag hij zo'n 12,5 minuut eh, verliezen. En dat, eh, ja, dat betekent in ieder geval dat Velers voorlopig nog eh, safe staat. Of er moet wel verschrikkelijk hard gereden worden vanmiddag. Want als je buiten die tijdslimiet binnenkomt... Want ook in de tijdrit, dat is het gewoon einde-tour voor een renner. Zij staat in elk geval op de laatste plek... met die 6 minuten en 10 seconden achterstand. Nou, Gio Lippens houdt ze uiteraard in de gaten daar. Um, iedere dag spoort Marco Heil, een held van de tour, voor ons op. Het zijn mannen met een verhaal en niet per se de winnaars. Maar ze zijn wel onze culthelden. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, broer, ja. Ja, vandaag begroeten we weer een, we een Vlaamse kon. renner. Klopt, helemaal. Um... Ik sta van langs het parcours van, uh, van de tijdrit vandaag bij de Vlaamse wielerkenniscafé Welkom. Het is dus een mooie gelegenheid om maar eens even een Vlaming erbij te halen. Niet zomaar een Vlaming, maar de, nou, misschien wel de sympathiekste wielervlaming van de laatste twintig jaar. Ludo Dirksens. En, uh, nou, de meest geliefde renner in Vlaanderen, zal ik maar zeggen. Dankzij zijn manier van koersen ja, en ook dankzij zijn Prachtige kop. Dat is werkelijk. En die kop die altijd maar lacht van oor tot oor. Dat kun je bijna wel letterlijk nemen. Je moet maar eens even een foto van hem online zetten. We kunnen de luisteraars ook eens van meegenieten. Dat gaan we zeker doen op deproloog.vara.nl. Maar Marco, is het alleen zijn kop waardoor hij zo geliefd is? Nou, nee. Hij is een beetje... El sympathico van, van, van, van de Vlaamse Wielersport. He, een beetje een, een titel die hij deelt met die, met die voetbalkeeper, met Jean-Marie Pfaff. He, dus zo El Sympathico. Langs de andere kant deelt hij ook iets anders met Pfaff. Ze hebben allebei niet de naam de allerslimste te zijn. Kijk, dat licht ik even toe. Dirks is nou, dat was de, de vleesgeworden aanvalslust, zal ik maar zeggen. En die vent hij veel altijd en overal maar aan. Ja, en dan noem je dat makkelijk een domme renner natuurlijk, maar Eigenlijk was het zo dom niet, want Dierksis die wist dat hij aan de, aan de meetvat, maar zei, had hij toch geen kans. Hij was dan toch geklopt in de sprint. Dus bleef hij tegen beter meten, maar aanvallen. En dat vinden de mensen mooi, vooral in Vlaanderen. Hè. Dus dat scoorde hij tonnen sympathie en tonnen publiciteit. En dus ook heel veel sponsors mee. Hij heeft er hele vette contracten mee binnengehaald. Dus eigenlijk was het gewoon heel erg slim. En kult. En kult. Ja, sowieso. Dat statuut heeft, heeft in Vlaanderen sowieso, hè? Je, je kan de televisie niet opzetten en hij duikt altijd wel ergens in een televisiepaneltje op, of in reality shows. Of vorig jaar had hij zelf een, een gastrol in een, een serie over de Ronde van Vlaanderen waarin hij ja, echt moest acteren. Nou mag je dat nou niet, dan moet je dat met een korrel zout nemen, want dat kan hij natuurlijk niet, maar. Als hij af en toe eens een keertje die regeling lacht van hem niet zien, dan vond het al een prachtig. Hè? Dus uh, ja, als je, als je nu de directes ziet te lachen, zou ik maar zeggen, dan begin je zelf ook te lachen. Hij heeft beetje het, het imago van een, een beetje, wel, een beetje het imago van een blije eikel, moeten we zeggen. Misschien moet ik nog eens even een citaat bijhalen van onze, de nummer 1 van onze Vlaamse wiederverslaggevingen, en dat is natuurlijk Michel Duits. Ik citeer: Mensen, als nu de worden niet meegemaakt, vriendelijk, eerlijk, open, braaf, altijd goed gezind, nooit haatdragend. En een tingeltje naïef. Ik beschouw dat laatste veel leren zijn kwaliteit. Mocht Ludo die kleine dosis naïviteit verliezen... zou hij ongetwijfeld aan populariteit in moeten. Nou, wacht even, Marco. Eerlijk, zei je? <laughs> ja, dat is natuurlijk in deze wielertijd een moeilijk woord. Maar, maar eigenlijk... Ja, zelfs dat kun je staven. En je moet weten, Ludo Dirksis, die won een aantal jaar geleden... won die in de Belgische kampioenentrui, was dat toen, meen ik me te herinneren... won die de tour etappe naar saint etienne En achteraf zei hij van, ja, nou, die kena dat is een soort ontstekingsremmer... dat is goed geholpen. Dus, dat is goed spul. Ja, maar, maar Ludo, dat mag je helemaal niet gebruiken, dat is, verboden, dat is, dat is, dat is een verboden middel. Oh, dat miste hij niet, maar ja, hij had het nou toch maar toegegeven. Dus ja, waarom zou je het niet ontkennen... Daar kreeg je natuurlijk een schorsing voor van zes maanden. Maar, maar zelfs daar was, is hij positief over gebleven, over die stopingschorsing. Ik citeer Ludo zelf even. Ik kreeg plots een zee van tijd en kon daardoor al een s'avonds stap in de wereld zitten. Op een van die avonden heb ik in een café in Westen wel Karim leren kennen. Ja, en je voelt het al komen. En dankzij die stopingschorsing heeft hij zijn vrouw leren kennen. Nou, dat is toch een mooi eind aan een uh, mooi verhaal aan een breed lachende Ludo Dirksens. Dankjewel, Marco. En tot morgen. Tot morgen, Deborah. Geo Lippens. Volgens mij kan Liebe Westra uh, ook wel wat breed lachen. Ja, nou ja, nog niet helemaal. De, he. moet nog nu een eindje, is hij nog zwaar. Want, uh, maar, hij is um... net boven gekomen op die eerste col De puy Dat Dus de eerste klim van de tweede categorie na 6,5 kilometer. Daar heeft hij de snelste tijd van allen staan. Er zijn op dit moment 46 man onderweg. De volgende die zo meteen van start gaat is Sergio Paulinho. De man van Radio van Saxo. En die zal zo meteen gaan rijden. Maar Westra weet in elk geval dat hij lekker bezig is. Dat hij die eerste klim goed verteerd heeft. Die eerste 6,5 kilometer. Want vanuit het vertrek is het meteen. Pats boom omhoog rijden. Hij is 26 seconden sneller dan Romain Sikar. Ooit wereldkampioen bij de belofte. En hij is zelfs 38 seconden sneller dan Stuart O'Grady. Die daar dan voorlopig de, de derde tijd heeft. O'Grady trouwens wel... Nog de snelste man op de 20 kilometer. Dat is bovenop de tweede kol, de kol de Realon. Maar daar moet Westra zo meteen nog uh, doorkomen. Westra dus in elk geval lekker begonnen aan die tijdrit. Dan heeft hij zich toch uh, blijkbaar op kunnen peppen voor deze rit. En dan uh, zal hij ongetwijfeld iets willen laten zien. Hij zal willen laten zien dat hij niet ten onrechte de Nederlands kampioen tijdrijden is. Kleine glimlach, denk ik, toch wel daar. Uh, Gerard Vromen, uh, wij hadden het net over um, culthelden, over helden. Um, is een held... Ja, wat, wat is eigenlijk uw held? En, en valt dat dan altijd samen met bijvoorbeeld ook de fiets waar hij op reed? Vraag ik me dan af? Nee, dat heeft eigenlijk met de fiets niets te maken. Nee, niet dat ik... Uh... Nou, mijn eerste echte held was wel Faust de Koppie. En die reed dan op een Bianchi. Dus dat was wel... Uh... Uh, dat, uh, dat, dat had misschien wel iets met de fiets te maken. Maar ik denk meer andersom. Meer dat ik uh, van de Bianchi fiets ben gaan houden omdat de uh, Koppie erop reed. Dus. Kijk. Uh, wie is dan wel de held? Is er een held? In het hedendaagse wielrennen? Nou, of van heel vroeger? Nou, de, nou uh, van deze Belgische held uh, waar we het net over hadden, moest ik even denken aan Sylvain Maas, die in 1936 de Tour de France won. En in 1937 ook weer grote favoriet was. En met nog een paar dagen te gaan ook in het geel reed. Alleen nog wat vlakke etappes voor de boeg. En toen kreeg hij een, uh, een kleine straf toebedeeld door de jury. Voor iets waar hij het eigenlijk helemaal niet mee eens was. En een paar seconden en zo. Dus hij stond nog steeds in het geel. Maar hij was zo boos over die straf dat hij zei. Nou, ik, uh, ik stap op. Ik, ik hou ermee op. Hij was ook al sowieso boos omdat zijn tegenstander naar PB met een moderne derailleur reed. Dan stond hij eigenlijk al schandalig in plaats van dat hij gewoon met uh, iets ouds rondreed. Dus uh, ja, ik, uh, ik, iemand met zulke principes, dat is op zich wel, uh, wel mooi. Misschien hebben... dat we er daar meer van nodig hebben in het, uh, in het wielrennen. Ja, zijn Alhoewel er nog in... renners die dat hebben? Die zeggen ja, maar als ik bijvoorbeeld dat niet heb op mijn fiets, dan kan je het vergeten. Nou ja, er zijn wel, heel, uh, er zijn wel renners die heel heel precies zijn met hun, uh, hun uh, fiets... en mensen die, uh, die daar helemaal niet over naakken. Ik kan me herinneren, Sebriski ging ook naar een nieuwe ploeg toe. En toen vroegen ze hem uh, welk zadel reed je vorig jaar. Want zadels hadden het wel natuurlijk heel, uh, heel penibel met mensen. En zij zei, ja, het was, uh, het was een blauwe. En dat was echt het enige wat hij wist, was <lacht> dat het blauw was. Uh, dus ja, en dan heb je andere mensen die echt... Uh, elke dag uh, ook wel eventjes uh, moeten kijken of hun zadel nog goed staat... en uh, elke dag ergens iets een millimeter moeten veranderen. Dus ja, dat is heel wat in. Of Rasmussen, die altijd een beetje aan het veilen was... om zijn fiets op te maken. Ja, ik moest ook geen Rasmussen maken. denken. Ja, ja. Maar goed, nou denken we Rasmussen ook eerder aan heel andere ja, dingen. Maar, dat, maar... maar, maar dat is, uh, hij stond wel bekend als uh, de enorme terreur voor, uh, voor de, mechaniciëns. de mechaniciëns. Als hij bij een ploeg wegging, dan uh, stonden de mechaniciëns altijd te juichen. Ja. Hoe ging dat uh, uh, bij u, uh, meneer Van Kessel? To toen uh, u ook nog met, met, ja, met de mannen bezig was natuurlijk als bondscoach. Waren het zeurpieten soms? Mm. Nee, dat viel wel mee, denk ik. Dat is echt wel meegevallen. De, ja, de belangrijkste ren op dat moment was toen meestal Bogert wel. Maar het was niet echt een surpiet Die zonde zich meestal wat af met, met zijn maatje Steven de Jong. Um, nee, ik kan mij geen surpiet herinneren. Nee. nee. Um, we hadden het, uh, of nou ja, wat, wat Gerard Vroom al zei... dan heb je inderdaad uh, de Piet Lutte die altijd met die fiets bezig zijn. 6,8 kilo, hè? Dat, dat, dat, dat is wat mag. Dat is de ondergrens, ja. ja. Um, onzin of Goed. Ik vind het een goede zaak, want anders krijg je de meest rare fietsen dan te maken komen. Heb dat gezien met die Creum hè? dat was die, die achtervolger. Die kwam met een fiets uh, uit wat was het, van wasmachines en zo. Iets materiaal samengesteld. Ja. Meest rare bouwsels krijg je dan, dat moet men niet doen. Kijk, ik vind die, die, die, die ondergrens 6, 8, vind ik een prima grens. En dat kan, het is ook voor iedereen ook haalbaar om in ieder geval in deze sport op topniveau te zijn. En anders krijg je dat Formule 1 gebeuren en dat moeten we niet hebben, denk ik. Maar ik ben een beetje ouderwets misschien. Ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik ben wel op zich een traditionalist. En ik vind wel dat de fiets ruikt misschien als een fiets. Maar je kunt sneller als je een lichtfiets met uh, volledige stroomlijn en dat soort zaken. Maar de 6,8 kilogram grens slaat eigenlijk helemaal nergens op. Die is vastgesteld als een lukraak getal En is gebaseerd op een fiets waar Charles Lebert 15 jaar geleden op rondreed. En die hebben ze gewoon gezegd, dit is licht genoeg, daar houden we het bij. Um, en het idee was eigenlijk dat lichte fietsen gevaarlijker zijn. Of dat je, hè, als je daar echt... Gaat pushen, dat je dan misschien geen, geen veilige fiets meer bouwt. Maar ja, als je een veilige fiets wil, moet je een veiligheidstest doen. Dan moet je niet een, uh, gewoon een random gewicht vaststellen en zeggen: daar moeten we het houden. Die fiets van Charaberre had niet eens uh, carbonwielen of een carbonframe of wat dan ook. Dat is allemaal nog aluminium, dus we zijn alweer een stuk verder. En uh, ja, ik, ik, ik zou wel wat zien: een veiligheidstest. Dat is beter uh, dan dat je een gewicht vaststelt en hoopt dat mensen zich aan het gewicht houden en dat het daardoor veilig wordt. Het is een beetje een indirecte methode. Plus dat voor een, uh, een klimmer van 50 kilo. Een fiets van 6,8 kilogram heel wat meer is relatief gezien... dan voor iemand die 90 kilo weegt. En ja, die man van 90 kilo heeft ook natuurlijk een, een zwaardere, sterkere fiets nodig... dan zo'n licht klimmetje. Dus het is eigenlijk de nadelen van, van de kleine mensen. Daar heb ik daar geen probleem mee. Want ik zit meer bij die 90 kilo dan bij die 50. Maar, ja, maar ik ben wel bang, Gerard, dat als je de, de fietsen lichter gaat maken... en wat dat ook duurder gaat maken, waarschijnlijk zeker die eerste exemplaren... dat je daardoor ook een hoop renners gaat uitsluiten... van de beschikbaarheid voor zijn fiets... En dat bedoel ik ook met de Formule 1 toestanden. Degene met de beste wagen, meestal die wind, heb ik begrepen. Dat moeten we wel voorkomen in de wilde sport. Nou ja, degene die op dit moment op de zwaarste fiets rondrijdt is Vroom. Ja. Dus, uh, dus ik denk niet dat uh, het noodzakelijk zo uitmaakt. Maar nu zie je dus dat de amateur op betere fietsen rondrijden dan de profs. Ik bedoel, en, en de profs die kunnen de fiets wel betalen. <laughs> Want die betalen er ook niks voor. Maar kijk, het zijn de amateurs die rondrijden op fiets van 5 kilo. En dat het helemaal niet meer moeilijk is om... Uh, om samen te stellen op dit moment. En, uh, en de profs moeten rondrijden bij 6,8. Nou ja, we gaan ze in ieder geval uh, zien vandaag. De mooie fietsen natuurlijk en de futuristische pakken... waar uh, iedereen zich in heist vandaag. En iemand die waarschijnlijk op het puntje van zijn stoel zal zitten... is Dylan van Baarle. Hij is Nederlands kampioen tijdrijden bij de belofte. En hij heeft ook zo'n fiets. Hoe zit dat eigenlijk? Robert-Jan, boy, verslaggever, ben je al zover? Ja, goedemorgen, Deborah. Nog enkele seconden en dan uh, gaat deze jongen opstappen... op deze uh, ja, bolide deze tijdritfiets. Dit rijden de mes, want zo ziet het er een beetje uit. Een frame hier, carbon natuurlijk. Maar hier die onderbuis, dat is gewoon werkelijk een mes. Ja. Het stuur is ook een soort... Alles is een mes. Alles is scherp afgesneden. De zadelpen, een hele dikke zadelpen. Ook weer een mes, een klein zadeltje. Nou ja, hier natuurlijk die, uh, die, die, die, die steunen waar je je armen in moet leggen. En ga zo maar door, hè? Ja, ga zo maar door. Het is allemaal... Uh... Gemaakt om snel te rijden. En Dylan, die kan heel snel rijden. Ja. Wat wil je ook, Nederlands kampioen, tijd rijden. Ja, Nederlands cool. kampioen, op de weg. Ja. Ik heb net de woonkamer gezien, vol met truien. Vol met truien, Ik inderdaad. heb het halletje gezien, vol met fietsen. Want zus fietst ook. Ja, die fietst inderdaad ook. Moeder fietst ook. Die fietst ook, inderdaad. Vader fietst ook. Ja. Ja, ga zomaar door. Ga ja. zomaar door. Ja. Maar goed, het gaat even om de tijdrit vandaag. In ja. de toer, 32 kilometer. De mannen gaan vertrekken. Jij gaat natuurlijk met speciale blik naar kijken, neem ik aan. Ja, ik uh, ga zeker kijken hoe de mannen op de fiets zitten en uh, hoe snel ze rijden. Hoe, hoe, gauw, hoe ga je dat kijken, hoe de mannen op de fiets zitten? Wat let je dan op? Ja, de aerodynamische een dynamische positie uh, ja. vooral uh, voor, je, voor je bovenlichaam. En, uh, dat je vlak zit. Ja, vlak en, uh, en dicht bij elkaar. Zodat er uh, weinig wind uh, vangt. Klinkt simpel. Maar Klinkt eens even kijken of simpel. het zo simpel gaat. Het opstappen gaat nu beginnen. Ja, ja. Even kijken hoor. Hop, hop, wacht even. Eventjes. Wacht eventjes. Dat zadel staat dus hoger dan verwacht. Ja, die staat inderdaad hoger. We zijn ongeveer even groot, maar toch staat het heel hoog. Hoppa, ja. Nu, been eroverheen. Voeten op de trappers. Ik heb even geen racegoentjes. Tjonge, jongen, wat hoog. En oh, wat. Je ik, ik duikelt een beetje voorover hè. Ja, je moet, uh, dat is de aerodynamische positie. Je moet. Uh... Ja, zo ver mogelijk naar voren zitten, zo je, zodat je aerodynamisch zit. Ik heb nu mijn handen op, de, op, de, op, op het stuur. Nou ja, dan zit je dus ook al helemaal voorover. Maar als ik ze nu in de beugels ga leggen... en dan zo vasthouden armen bij elkaar. Oh, oh. Jeetje, ja, je zit nu met je armen naast elkaar in die beugels. En je voelt dat je je benen onder je rond moet houden, als het ware. En je zit een beetje in één gekromp hè? In één gekrompen. Ja. Kun je wel goed ademen? Ja, ik, uh, ik heb vrij goed ademen in deze positie. Maar er zijn ook uh, jongens die dat minder dat... goed hebben. Ja? En wat wordt er nou gezegd? Ja, dan gezegd? Even afstappen. dan daar. moet je een iets andere positie aannemen. Ja? ja? Daar wordt echt op getraind, hè? Ja, daar wordt echt op getraind. En uh, deze positie is voor mij het beste. Jij kunt heel goed tijdrijden. Ja. Hoe weet je eigenlijk of je goed kunt tijdrijden? Uh, vooral genetisch bepaald, maar ook uh, veel trainen. En, uh, ja. en kun, je en, leren, nou, kun je het leren? Kun je het leren? Ik denk, dat, nou, je kan het wel leren, maar uh, een echte toptijdrijder is denk ik uh, genetisch bepaald. En, uh, dat zit echt in de genen? Ja, maar je kunt het natuurlijk wel uh, trainen. Dat je de, de, door het bloed heen kunt rijden, als het ware. Je, ja. je proeft bloed in de mond, maar dan toch zoiets? Toch doorgaan. Zoiets? Nou, ja, ja, goed omschreven. En daar hou jij van? Jij vindt het lekker? Nou ja, lekker, lekker is anders <laughs> natuurlijk, maar uh, ja, ik, uh, ik kan het goed. Uh, ja. Ga zitten, ga zitten. Ja, kijk, Dylan stapt uh, soepeltjes op. Hij geeft mij de helm, die heeft hij ook nog meegenomen. Jij ja, die past natuurlijk zo'n zo, zo, zo zo punthelm. die dan in het nekje moet gaan, natuurlijk. Ja, ja helemaal in de nek. En, uh, en dan gaat hij, ja. Ik sta even hier, daar komt hij aan hoor. Hupsakee. Ik zie door de spijkerbroek heen. zie ik de, de spieren. In de, ja. zie ik de spieren, Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, uh, ik, het, dit is duidelijk. Ja. Volgend jaar Garmin. Ja. Jawel, dames en heren. Twee jaar. Profvloeg, twee jaar eigen contract. Dan moet het nog sneller gaan, allemaal. David Miller, Hesjedal. Daniel, Daniel Martin. Martin niet te vergeten. Ja. tour etappen. Noem ze allemaal maar op. Het zijn uh, grote namen. En, uh, ik ben benieuwd hoe ik daar tussen ga doen. Je kijkt naar ze nu, hè? Ja, ja, en ik kijk natuurlijk ook wel tegen ze op. Ja, wat denk je dan? Ja, die mannen hebben die natuurlijk heel veel ook, ja. uh, gepresteerd. En uh, ja, dat is natuurlijk super gaaf om daar aan bij te rijden. Je bent nu een kijk, Kun je dat straks bijhouden? Uh, bij de profs? Dat is wel de bedoeling. <laughs> ja. Nou ja ik, uh, het zal eerst aanpassen worden. En dan, ja. uh, en dan ga ik kijken hoe het gaat lopen. Kijken, leren. Vooral leren het eerste jaar en uh, proberen in het tweede jaar uh, mijn slag te slaan. En vandaag kijken naar die tijdrit. Daar gaat hij wel letten op, zo. Bouw en lauw ook. Bouw en lauw en, <laughs> en, uh, en Tony Martin natuurlijk. Uiteraard. Nou, de vaart zit er al een beetje in. Succes. Ja, We gaan wel. die naam onthouden, hè? Ja. Dylan van Baarle. Ja. Nu nog hier op de parkeerplaatsen, Zoete meer, maar <laughs> straks moet je eens even kijken. Straks overal in Europa. Even Demeré. Ja. Even Demeré, daar gaat hij. Succes! Robert Jan Boye zocht bij Dylan van Baarle naar de geheimen van het tijdrijden. De aankomst. Ja, op de fiets denken dat je de Tour wint en een stemmetje in je hoofd schreeuwt je naar de meet. De jury heeft vandaag voor deze rubriek een filmpje geselecteerd van iemand die zichzelf Felini noemt. Wij vermoeden dat hier de heer Schut uit Utrecht achter schuil gaat. Hij is bij ons bekend als steller van prangende wielenvragen tijdens eerdere jaargangen van dit programma. U weet het wellicht nog. Um, hij stuurde het volgende filmpje naar deproloog@vara.nl. Het geluid maar zonder woorden. Wij herkennen de overwinning van uh, Pantani op de Van Toe... met uh, Armstrong als tweede. En historische vergissing liet de Amerikaan later weten. Want op die berg geef je niets weg. Het is ook terug te zien op onze site, deproloog.vara.nl. U kunt thuis nog twee dagen insturen. Er zijn wielen shirts en het boek... De aankomst van Bas Steeman te winnen. Willem Franktenoot is uh, weer aangeschoven. Die volgt de tour via de social media. En gistermiddag kon het niet anders. Die finale was natuurlijk reuze spannend, maar ik was... Uh bij de opa van mijn vrouw op visite, verjaardagsvisite. Hij vierde zijn negentigste verjaardag ja, en dan zit daar visite. Dus dan wordt er niet naar de Tour de France gekeken. Eigenlijk de enige mogelijkheid voor mij om de koers te volgen... dat was via de Tour Tracker app van Cycling News. Dat was eventjes voor mij een goede manier om dat ding uit te proberen. Um, want ik had wel eens eerder naar die app gekeken... maar altijd op het moment dat ik ook naar de tv zat te kijken. En nu was dat naast Twitter zo'n beetje mijn enige lijntje... mijn lifeline naar de Tour de France. En beviel het? Ja, nou kijk, op zich word je door die app word je prima op de hoogte gehouden. Uh, je krijgt elke minuut krijg je een nieuwsflash een kort berichtje met de belangrijkste uh, ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat Rui Costa wegsprong uh, uit de kopgroep. Luister Dam die moest lossen uit, uit de groep Vroom. Nou, het, het mooie is dat je uh, bij elke renner direct ziet wat zijn, uh, wat zijn achterstand is in het klassement. Je ziet uh, alle groepen renners op een profielkaartje. Dat is allemaal prima verzorgd, maar op het moment dat het echt spannend werd, nou ja, met Mollema, uh, of die het kon volhouden of niet, met die, die groep, met Contador, Roor, ja, dan zijn die uh, updates per minuut, die zijn gewoon te karig, Daar zit je gewoon te nagelbijten. Ja, ik zat allemaal op mijn schermpje te turen tussen al die familie die druk kwekken natuurlijk nee, op die verjaardag. Nou, dus uh, ik zat op een gegeven moment ook op, op Twitter te kijken, en dan lees je dat Mollema scheef op zijn fiets zit, er bungelt, en dan Contador niet valt. Ja, dan is zo'n tourtracker gewoon niet genoeg om de honger te stillen. Het voelt zelfs een klein beetje armoedig. Nou, hoe goed die app verder ook is. Kijk, vanochtend, um, uh, toen start ik hem op, daar krijg je heel keurig krijg je een, uh, een lijst met um, een startlijst van de tijdrit voorgeschoteld. Ja, dat is eigenlijk allemaal beter dan, uh, dan uh, de officiële Tour Live app. Ja, gewoon gebruiken als het echt niet anders kan. Uh, bij deze genoteerd, uh, wat is je nog meer opgevallen op uh, sociale media? Ja, dat er nog flink wordt doorgepraat over. Uh, deze tweet van Chris Froome almost went over your head, at Alberto Contador, little more care next time. Na zijn eerdere kritiek op Contador dus nog even deze tweet. En op Twitter natuurlijk reacties. Klaus Elming die zegt, let the trash talk, het modden gooien... en elkaar voor rotte vis uitmaken, maar beginnen. De tourbaby zegt, Froome uh, crashte eerder omdat hij achter Contador aanging. Was hij echt bezorgd geweest, dan had hij hem maar 15 seconden moeten geven. En John Welton die vindt het een beetje jammer dat Froome zich beledigd voelt... door het feit dat Contador de roekeloosheid had om aan te vallen... Het het zou eens een wedstrijd worden. Nou blijf ik nog even bij Contador of beter gezegd bij de co-sponsor van zijn team. Dat is Oleg Tinkov, een visant rijke Russische ondernemer. Ik hoor al uh, volgens mij <laughs> een ik daar aan de overkant bij meneer Fromen eerst even uh, terug naar vorig jaar toen Tinkov gepresenteerd werd als sponsor. We've got the dream team here. So for me is het hard to believe that somebody can be better than us in the cycling world and somebody can beat us. But I'm sure that starting from the next year, we will be the best team in cycling. En nu vraagt Olek Tinkhoff zich ineens op Twitter af... geef me één reden waarom ik het team moet blijven sponsoren. Het, het team dat de Tour 2013 niet kan winnen. Nou, of dit niet zijn, zijn afscheid is als sponsor of als een provocatie... dat is niet helemaal duidelijk. Nou, inmiddels heeft hij ook al gezegd dat hij nog steeds gelooft... in de overwinning van Conte Door. Ja, hij provoceerde, dat kan deze Rus als de beste. Een weekje geleden nog meldde hij via Twitter dat hij zichzelf bevredigde in zijn Toscaanse villa... terwijl hij zich te goed deed aan Petru 1982 en beluga Kaviar. Nou, Er zijn mensen die reageren op Twitter. Ja, volgens mij is Bjarne en in het team zijn ze beter af... zonder dat geld van Olek Tienkof, want Dat is allemaal psychotisch onzin, dat wordt ons te veel. Maar Mikkel Nivang die kan wel lachen om deze Russische tycoon. Het is veel grappiger om Oleg Tinkov op Twitter te volgen... dan de koers op tv te kijken. Willem Frank den Oud, dankjewel. En nu wil ik van Gerard Vromer even weten... waar dat lachje vandaan kwam toen Tinkoff werd genoemd. Nou, ik heb uh, één keer met Tinkoff gesproken over de telefoon. En toen, uh, ja, het is uh, zoals een tweet schrijf, en zo praat hij ook. En uh, dat was uh, 2008 of 2009. En toen noemde, noemde hij uh, Reese uh, fucking rider... en I'm a fucking businessman, en bla, bla, bla. Dus ik vond het ook wel leuk toen hij opeens uh, Reese begon te sponsoren. En, uh, terwijl hij dat een enorme eikel vond... Uh, dus ja, het is, uh, het is een kleurrijk figuur, maar uh, ja, absoluut uh, geen klasse. En uh, het bewijst me weer eens dat, uh, dat je fatsoen niet kunt kopen. Het kan vriezen, het uh, kan dooien, zullen we dan maar zeggen. Gio Lippens. Ja, het kan vriezen, het kan ja. dooien. Ook in deze tijdrit. Het kan regenen, het kan droog zijn. Voorlopig is het nog droog. De wind steekt wel een klein beetje op. Die staat een beetje tegen in de laatste twee vlakke kilometers. Ze rijden dus pal tegen de wind in als ze hier over de finish komen. Terwijl ik nu kijk naar de binnenkomst van Roberto Ferrari. Dat zou die willen. ...dat hij zo'n motor had onder zich, dat hij in zo'n bolide reed. Hij rijdt voorlopig de negende tijd, 57, 23. Kijken we eventjes naar de snelste tijden aan de finish. Stuart O'Grady hier de snelste in 6, sorry, 55, 24. Dus een minuut sneller dan die Ferrari. Dan Marcel Kittel op de tweede plek, ver op de derde plek. Timmer nog steeds de beste Nederlander op de zesde plek. En op het tweede meetpunt, de tweede kol van de dag, de Col de Realon. Daar is Lieve westra nog steeds, daar is... Hij is nu al snelste boven. Hij rijdt daar 42 seconden sneller dan de man die hier aan de finish het snelst is. Stuart O'Grady. Wij spoeden ons naar huis om natuurlijk ook straks te gaan kijken naar eh, Bauke Mollema. Onze troef. Ego van Kessel, hartelijk dank voor uw komst. Hetzelfde zeg ik tegen Gerard Vrome, Hartelijk dank ook voor uw komst. En straks na twee uur Gio natuurlijk ook weer in Radio Tour de France.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 dat